Goedemiddag. ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeven studenten op een universiteit in het Duitse Darmstad zijn mogelijk expres vergiftigd. Ze werden ziek nadat ze wat hadden gedronken in de kantine. De politie vermoedt dat er een giftige stof zat in pakken melk en in waterreservoirs, mogelijk ook in koffieautomaten. Ze werden hartstikke ziek, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. Ze voelden zich daarna ziek en sommige van hen kregen blauwe vingers en voeten. Een van de slachtoffers was zelfs op een gegeven moment in levensgevaar. Maar met hem gaat het inmiddels weer beter. De politie heeft er 40 man recherche opgezet en het OM onderzoekt vanwege poging tot moord. justitie in Duitsland heeft niet bekendgemaakt om welk gif het gaat. De politie in Frankrijk heeft een Afghaan opgepakt die aan boord van een evacuatievlucht uit Kabul zat. Hij zou banden met de Taliban hebben. De man werd net als vier anderen onder toezicht van justitie geplaatst en mocht zich niet verplaatsen. Toen de man de plek toch verliet, werd hij aangehouden. In een studentenflat in Amsterdam mogen in de hal gangen en liften geen regenboogvlaggen meer hangen. Volgens de verhuurder is dat vanwege de brandveiligheid. De flat in Amsterdam werd vorige week in brand gestoken. Vermoedelijk was het een anti-LHBTI-actie, want er werden meerdere regenboogvlaggen aangestoken. En er worden een hoop spullen verzameld voor mensen uit Afghanistan. Bij de opvanglocatie in Zoutkamp in Groningen puilt de opslagruimte zelfs helemaal uit. Inwoners hebben van alles ingeleverd voor de geëvacueerde vluchtelingen uit Afghanistan. We hebben kinderstoelen, een kinderbed, een boksen, wat maxi maxicozies, dat soort dingen. Je hebt al heel wat in genomen, denk ik of niet? Ja, behoorlijk wat. Ja. Ja. Het loopt de hele, de hele dag al door hè? Het is uitladen en uh, ja. de volgende. Ja, klopt. Gedoneerde spullen worden soms ook teruggestuurd. En de stichting die alles inzamelt vraagt mensen ook even niets meer langs te komen brengen. Ondertussen zoeken ze naar een nieuwe opslagplek. Het weer droog en best wat zon. Het is iets boven de 20 graden vanmiddag. Morgen vooral in de ochtend zon. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. En dat wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Is easy. I'd Rather be Yeah Baby Baby Baby En met deze lekkere single van Clean Bandit wordt het even na twee uur. Een hele goede middag Zandvoort en uh, leuk dat je luistert. De lokale radio is er weer 24 uur per dag. Uiteraard zijn wij CFM en vandaag Zandvoort op zondag. Geen uh, Formule 1-race, dus we zitten weer in de studio. Goedemiddag Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Welkom. En uh, Goedemiddag Willem, ook leuk dat je er bent. Ja. ja, ik laat <laughs> je microfoon dicht. Ja, lekker uh, Willem houdt houd de tussenstanden een beetje bij van Le Mans. Hè? Ja, heel goed. Heel voordat, goed, voordat, heel voordat, goed. voordat er on, onduidelijkheden... Of... Nee, dat wil ik niet hebben hoor, nee. dat het uh, verkeerd uh, loopt. Nog twee uur te gaan en dan, uh, dan zit ook de 24 uur race van Le Mans. Maar ja, het, het vernein kan er natuurlijk in, in de staart zitten. Maar er zijn nog voldoende Nederlanders uh, in, die, die meedoen, om het zo maar eens te zeggen... van de 61 gestarte equips... Uh, Bijtske Fisker helaas, die had een damesteam. Die is, uh, die is gisteren in het begin van de avond. Uh, is die auto gecrashed. Bijtske zat zelf, niet zelf achter het stuur. maar toen werd hij ook nog een keer. Ja, uh, collega werd ook nog een keer twee keer aangereden. Dus toen was het einde verhaal. Hun startnummer was trouwens wel één, hoor. Ja, dat zag ik. Dat wel. Goed. Nee. Heel goed. Nou, Albert-Jan, gisteren had ik het over de brief. Ik had er eentje van Hugo de Jonge gehad en eentje van Ellen Verheij. Ja. En gisteren kwam jij thuis en toen lag er ook een stapel post. En waarschijnlijk ook een hele stapel door, doorlaatbewijzen. Ja. Ik dacht, nou, keurig, netjes. Ik bedoel, ik heb een, ik heb een, een op, op kenteken staan. En ik heb de, een, een voor de gasten, dat ze drie uur kunnen parkeren op zo'n schijf. Dus ik kreeg twee doorlaatpassen. Dus ik vond het... Twee brieven, dus twee doorlaatpassen. Ik vond het, uh, vond het keurig verzorgd. Zoals... Ja, alleen het, het is niet zo... dat je daarvoor uh, die gasten... een, een doorlaatbewijs had uh, moeten krijgen natuurlijk. Nou, dus... da, da, da, da, dat weet ik niet. Ik bedoel, nee. ik le lees, die, nou, lees die brief dan maar. Als je die brief, niet, daar staat in, als je een parkeer, parkeerbewijs hebt... dan hoef je niks te doen. Nou, ik heb niks gedaan. En het... Nee, klopt. Het is keurig twee, twee doorlaatpassen gekregen. Ja, nou ja er zijn ook mensen die er vier hebben gehad. Gemiddeld trouwens hebben mensen... vier doorlaatbewijzen gehad. Ja. En iemand heeft zelfs uh, iets van 16 uh, doorlaatbewijzen gehad. Een hele stapel. Dus uh, marktplaats even gekeken trouwens. hoogste bod nou, dat valt eigenlijk best wel mee. 100 euro voor een uh, weekend met doorlaatbewijs en een parkeerplek. Maar die is wel meteen verkocht, die kaart. Dus... Ja. Uh, nou, en de andere, die worden gemiddeld voor uh, ongeveer 20 euro uh, verkocht per uh, doorlaatbewijs. Dus uh, heel hele handel uh, gestart uh, hier in Zandvoort in de doorlaatbewijzen. Dus in... we zeggen gemeente, bedankt. Ja, nou ja, er is dus iets duidelijk, gigantisch fout gegaan. Ik bedoel, je moet toch op gereageerd worden vanuit de gemeente. want anders krijg je een jambool. Ja, sorry, het is fout gegaan. Het is al een janboel, maar goed. Nou, wij gaan er weer een gezellige uitzending van maken. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Albert-Jan? Uh, nou, uiteraard hebben we over een tweetal nummers... hebben we Zandforce nieuws in het kort. Uh, half drie natuurlijk het weerbericht... en hebben we zelfs al een, een weersverwachting voor begin september. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de GP. Wat voor soort weer we er kunnen verwachten... Het is nog ver weg, dus het is nog een beetje een vage weersverwachting. Maar goed, in ieder geval, dan krijg je vast een idee. Het uh, tweede gedeelte. Uiteraard, vandaag wordt er ook gevoetbald in de voetbal-eredivisie. Dus dat volgen we voor u ook. Uh, we herhalen het interview uh, wat onze collega's gisteren uh, hadden... tijdens Goedemorgen Zandvoort uh, met Lana Lemmens. Daar spraken uh, Ben Zonneveld en Gert van Kuik, onze collega's... met Lana, van Lana Lemmens. Uh, over uh, hoe het dorp op te lukken rondom de Dutch Grand Prix. Dat wilden we u niet onthouden, dus dat doen we ook in het de tweede gedeelte van het eerste uur. En voor de rest hebben we daar nog meer uh, wat doet Zandvoort Beyond eraan om het eventueel op te fleuren. Uh, maar dat krijgt u ook nog tijdens onze evenementenagenda rond half vier nog uitvoerig informatie over. Uh, tweede uur uh, gaan we live schakelen met onze collega Roy van Buringen. Want die is aanwezig op het Kids Zomervestijn op het Gasthuisplein. Uh, de kids hebben daar dus een uh, feestje. En uh, wij gaan Roy bellen en kijken hoe de sfeer daar is. Ja, de vakantie is bijna voorbij, uh, Albert-Jan. Dus Klopt. de laatste dag van de vakantie met een feestje. Goed. Dat, uh, dat in het tweede uur uh, evenementenagenda. bellen uh, live uh, onze collega Roy van Buringen in de uitzending halen. Natuurlijk nog meer nieuws rondom de Grand Prix... want er is natuurlijk van alles en nog wat... en hopelijk ook nog wat ander nieuws vanuit Zandvoort. Dat allemaal in het tweede uur. Quart over vier hebben we natuurlijk de, de pit report. We hebben uiteraard een terugblik op de 24 uur van Le Mans die dan net een kwartier daarvoor gefinished is. Kijken hoeveel Nederlanders de finish hebben gehaald... en wat respectievelijke resultaten zijn... Goed, ik, uh, half vijf, dier, dieren van de week. Ik herhaalde wat we gisteren hadden, we hadden veertig dieren in de aanbieding. Dus uh, dat uh, houden we er even in. En dan denk ik, veertig dieren, ja, dan moet u maar even tot half vijf wachten. Wat dat precies inhoudt, want het Kennemerland heeft veertig jonge, jonge honden, om het zo maar eens te zeggen, in de aanbieding. Uh, kwart voor vijf hebben we natuurlijk uh, het gedicht van de week. Welke dat wordt, dat gaan Rob en ik nog eens even onderling uitvechten. Welke dat gaat worden. Dus daar hoort hij, dat blijft een verrassing tot kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, weer een vol programma. En wil je meekijken? Dat kan via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. We hebben er zin in. Een nieuwe aflevering Zandvoort op zondag. Bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Shooting stars in midnight postures, And hanging out on clouds beneath the moon rise on man It's a fairy tale to me, but you're in tune. You set the the final frame of the movie scene that generates your every. Zondag hoorde je een hit uit de jaren 80. Dat was curious the kilter cats en down to earth. En dan uh, van de oude plaat gaan we naar de nieuwe single van Ed Sheeran. Hier is uh, Visiting Hours. I was visiting hours. So I could show up. Things that you learned from me, I got them all from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 En dat is een, de nieuwe single van Ed Sheeran, You're the, the Visiting Hearts. Dat allemaal bij de zondagmiddag en we gaan eens even kijken naar het nieuws. Jij hebt ook niets gehoord verder over uh, al die sirenes rond 12 uur uh, van de brandweer, uh, Albert-Jan. Nee, niks nachts na, Nee, er was dus een, uh, bij een appartement, was, zou brand zijn of iets van, van brand uh, op de Torbeckenstraat. En ik kwam uit tegenover het casino... bij die, uh, die appartementen boven die winkels daar, uh, zeg maar, in te, de restaurants. Maar ik heb er verder ook niks over gehoord, maar jij hebt wel ander nieuws. Ja, ja, ja dit, dat nieuws heb ik dus ook niet, want het staat dus nergens verder. Nee. Maar laten we beginnen met morgen, want morgen starten de basisscholen in Zandvoort weer. Dat betekent voor veel mensen vroeg opstaan, eten en op tijd de deur uit. Het is altijd druk rondom het schoolplein tijdens het brengen en ophalen van de kinderen. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren.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 Voor ouders met schoolgaande kinderen betekent het nieuwe schooljaar vaak extra kosten. En heeft u een laag inkomen, de gemeente Zandvoort kan helpen. Er zijn namelijk twee regelingen. Een tegemoetkoming in de schoolkosten en een tegemoetkoming in een huiswerkbegeleiding of bijles. Meer informatie kunt u daarover vinden op de website van de gemeente Zandvoort... dan wel op www.zandvoort.nl-zandvoortpas www.zandvoort.nl-zandvoortpas om de parkeersituatie in Zandvoort te verbeteren uh, werkt de gemeente aan een nieuw parkeerbeleid. De huidige regelingen, belanghebbendenvergunningen, parkeerapparatuurplaatsingsvergunningen, bewonersparkeren en tijdelijke zomerregeling verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een parkeerregeling waarbij vergunninghouders en betaalde bezoekers gebruik maken van dezelfde parkeerplaatsen. Uh, vanaf 19 augustus valt er op de deurmat van elk huishouden een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan het onderzoek. De gemeente wil graag weten welke mening inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben over de toekomstige parkeerbeleid in Zandvoort. Hoe wordt bijvoorbeeld gedacht over uh, waar het nieuwe parkeerbeleid moet gaan gelden? In heel Zandvoort, ook in Bentveld of in een veel, een veel kleiner gebied?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 En uh, Zandvoorters krijgen binnenkort een uitnodiging om op donderdag 2 september een bezoek te brengen aan het circuit. Het is nog onduidelijk hoeveel dorpelingen er precies welkom zijn en hoe deze Zandvoortdag er precies zou, gaat uitzien. De Dutch Grand Prix komt binnenkort met nadere informatie over deze bewonersdag. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan en het nieuws is uh, uiteraard ook na te lezen in de ZFM app. En mocht je de app nog niet hebben, hij is uh, gratis verkrijgbaar in de Play Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je kan hem uh, downloaden op je telefoon of uh, tablet. En over die uh, Zandvoortdag, we hebben gisteren van uh, Robert van Overdijk... in de uitzending van Goedemorgen Zandvoort gehoord... dat ze deze week uh, bekend gaan maken hoe of wat uh, verder voor uh, de Zandvoortdag... en hoe we daar uh, wel of niet uh, bij aanwezig kunnen zijn, uh, Albert-Jan. Dus ja, dat is goed nieuws. En zodra wij er ook meer van weten, zullen we dat ongetwijfeld... op de app publiceren. Uiteraard, we houden het voor je in de gaten bij CFM. 24 uur per dag muziek en informatie. En met weerbericht voor de komende dagen gaan we nog een beetje zomer krijgen. Albert-Jan heeft het allemaal voor ons uitgezocht. En het horen we naar de volgende plaats. Waarmee we eventjes naar het strand toe gaan. Alhoewel, het strand ja, is niet echt weer voor. Maar wel leuk om even naar de zee te kijken. Hey, Dat hadden we al een hele tijd niet meer gedraaid. Dus vandaar dat hij weer eens komt uh, op de Zandvoorts Radio. De Crystal Fighters in uh, Zie je Weerbericht. En met uh, die plaat van uh, Crystal Fighters is het tijd voor het uh, weerbericht. Gisteren had Albert-Jan uh, niet zo'n uh, goed nieuws. Dus ik heb hem naar huis gestuurd uh, met uh, huiswerk om er wat uh, mooiers van te maken voor vandaag. Nou ja, voor vandaag is uh, voor de zon niet al te veel ruimte. Vooral landinwaarts weet de zon wel af en toe door te, te breken. Verder is het overwegend bewolkt. In het noorden valt van vanmorgen op veel plaatsen nog altijd soms intensieve regen. En ook in het westen valt een enkele bui. Elders verloopt de ochtend meest droog. Vanmiddag wordt het in het noorden droger... en elders vormt zich ook nog een enkele regen- of onweersbui. Het wordt 19 of 20 graden en er waait het meest matige westenwind... windkracht 3 tot 4. Dan gaan we naar de dinsdag... Het wordt een droge dag dinsdag met flinke zonnige perioden en vooral in de middag ook stapelwolken. De wind blijft noordoostelijk en de middagtemperaturen liggen rond de 20 graden in het noorden en rond 22 graden in het zuiden. Woensdag is er meer bewolking dan dinsdag, maar de zon is ook regelmatig te zien en het blijft droog. De middagtemperatuur komt uit op 19 tot 22 graden. En donderdag is er een mix van wolken, zon en een bui. In het, de noorden en noordoostenwind voert frisse lucht aan... waardoor het koel voor augustus is. De maxima liggen dan ook rond de 18 graden. En door een hoge drukgebied in de buurt van Schotland... en het lage drukgebied bij de Oostzee... is de stroming noordwestelijk de rest van de week. De maxima dalen naar waarde rond de 18 graden. Vanaf donderdag is dagelijks kans op een bui... Maar ruimte voor de zon blijft er ook. En tot slot nog even een verwachting voor september. In september, voor wat het waard is, hè, in september lijkt hoge druk noordwestelijker te komen. Boven de Atlantische Oceaan of de omgeving van Groenland. Neerslag en temperatuur in september wijken dan ook gemiddeld gezien weinig af van normaal. Het kwik ligt dan aanvankelijk rond de 20 graden met soms een uitschieten naar boven of naar beneden. Al dus Rico weer. Dus wat zeg jij, albert uh, Een pluutje meenemen voor uh, de Dutch GP of kunnen we die thuis laten? Nou ja, die kunnen we wel thuis laten, denk ik. Zo Heel goed. Zoals het er nu bij ligt, hè? Heel goed. Nou, dan uh, mag je blijven met dat uh, weerbericht. Het weer is uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM-app. En zal die nog komen? De zomer? Nou, we moeten er even op wachten en even wachten en even wachten nog. Maar ja, dan komt die toch echt. En dan komt ook een zomerhit eraan hè, van Mart Hoogkamer. Vissen, vissen. Het vuur is niet te blussen, adelagen je mussen. Aan de wat kanser russen. Ik heb anders mijn diploma's. Ik zeg het je niet zomaar. Het is pompen of verzuipen. En me zeggen nooit homa. ze moos, zoete, toeter op mijn voeten. Een complimentje voor je vader en je moeder. Je bent helemaal mijn typen en je lappen zo genieten. Daar Een aantal weken geleden draaide wij hem al bij CFM. Toen zei ik al tegen jou, Albert-Jan. Nou, volgens mij gaat deze plaat heel hoog scoren. Want er stond nu al heel hoog zeg maar, in de Nederlandse talige top, top 40. En nu staat hij ook in de Nederlandse top 40. Heel hoog als zomerrit van dit jaar. Ik ga zwemmen in de Bacardi Lemon van Mart Hamer. Vond je hem leuk? Enig. Enig. Oké, okay. is de soort. Dat, ja, de enige is de soort. Dat zegt uh, genoeg. Zo gaan we kijken naar de Eredivisie. We beginnen met de wedstrijd die uh, vrijdag gespeeld is. Goed, ja. De nieuwkomer in de Eredivisie, Nek, uh, ontving thuis Pek Zwolle. Uh, eerste thuisoverwinst voor NEC in de Eredivisie. Dit jaar 2 tegen 0. En wat, uh, gisteren hadden we vier wedstrijden, waaronder de Heerenveen tegen Waalwijk... Daar werd het 3 tegen 2. Werd eind nog even billen knijpen voor Jereveen. Want Jereveen ja. kwam inderdaad op een gegeven moment ruim om 3-0 voorsprong. Maar RKC vocht zich in de tweede helft behoorlijk terug. Eindstand zoals je zegt 3-2. Goed, PSV. Laten we zeggen, er werden veel. PSV is gespaard. Dat allemaal in verband met de volgende week: de wedstrijd tegen Benfica. Die speelt thuis tegen SC Cambuur. Maar ook de tweede, tweede generatie wil ik eigenlijk niet zeggen. Maar er werd ruim gewonnen van Kambuur 4 tegen 1. Oké, okay, die schrijven we even neer hè, voor de wedstrijd die vanmiddag al gespeeld is. Ja. Dan gaan we naar Sparta Rotterdam tegen Heracles Omelo. gelijkspelletje 1 tegen 1. FC Groningen, eh, FC Utrecht, eindstand brilstand 0-0. En dan eh, vandaag, Albert-Jan, kwart over 12, één wedstrijd gespeeld. FC 20 tegen Ajax. Ajax stond voor met eh, 1-0. Tegen 20, maar uiteindelijk is het een gelijk spel geworden. 1 tegen 1, dus twee verliespunten voor Ajax. Uh, dan gaan we naar de wedstrijd die om half 3 is begonnen. Feyenoord thuis tegen Go Ahead Eagles. Tussenstand 0-0. En dan zometeen om kwart voor vijf. Het is altijd de klapper van de dag. En vandaag hebben we het over uh, Vitesse tegen Willem II. Ik ben heel benieuwd hoe die wedstrijd uh, gaat worden. Leuk pot uh, in ieder geval. We gaan ze allemaal in de, in de gaten houden voor uh, de wedstrijden. dadelijk gaan we naar het, uh, het plein. Feesten op het plein. Uh, even kijken daar uh, bij Roy van Buringen op het uh, gasthuisplein. En uh, ja, daar uh, voor, uh, voor de kids uh, wordt uh, daar een uh, leuk zomerfestival uh, georganiseerd. Daarover meer na deze van Prins en de Pop Live. We'll you Uh, dit was een uh, grote hit voor uh, Prince Jordan, de Pop Life. Ja, ze dadelijk het uh, interview met uh, Lana Lemmers, maar eerst deze. All the kings was hem nog een keer, Eva, Max en Kings en uh, Queens. Gisteren hadden we Goedemorgen Zandvoort tussen uh, 10 en 12 uur. En uh, gisteren hebben we onder meer het gesprek met uh, Robert van Overdijk al uh, uitgezonden bij Zandvoort op zaterdag. En uh, vandaag gaan we het, uh, het interview van uh, Lana Lemmers herhalen. Want waar zat uh, Lana uh, voor bij Goedemorgen Zandvoort? Ja, Lana Lemmers uh, was uh, uitgenodigd door onze collega's Ben Zonneveld en Gert van Kuik tijdens Goedemorgen Zandvoort gistermorgen. Dat klopt. Uh, om een uh, toelichting te geven van uh, hoe het uh, dorp uh, op te leuken is... rondom de Dutch Grand Prix. Dan denk ik eerst natuurlijk aan het uh, zand voor beyond. Maar dat staat er uh, een beetje los van, van dit interview. Maar het gaat meer om wat, wat, wat kunnen wij eraan doen... om het dorp op te leuken rondom de, rondom de Dutch Grand Prix. Uh, ja, we hebben het, ik heb wel uh, twee onderwerpen voor jou. Uh, twee zelf? Ja, ik heb er nog één <laughs> bedacht. Ik heb er nog even bedacht. Ja, Hou het niet op, hè? ik laat je verlassen. Uh, nou, Formule 1 gaat door. Uh, alleen qua evenementen zal er wat sober zijn. En dat betekent dat we meer moeten doen aan, zoals jullie dat noemen, city dressing, Om het dorp in ieder geval op te leuken, zodat iedereen weet dat we hier de Formule 1 hebben. Wat, uh, wat hebben jullie te bieden op dat punt? Ja, sowieso was het al de bedoeling hoor: city dressing. Alleen het is ineens nog iets belangrijker geworden. Ja. Uh, we hebben nog wel activiteiten, laten we dat voorop stellen. Alleen, ja, zoals iedereen kan bedenken, geen grootschalige. Muziek en, uh, uh, en, en dat soort dingen, maar we hebben wel veel tentoonstellingen. Uh, er is een reuzenrad, er is een kinderkartbaan, er komt een hele grote hinkelbaan in de vorm van het circuit. Uh, we hebben car art, dus er, op dat vlak is er gelukkig wel veel. Ondernemers zijn actief, al is het alleen al door een speciaal minuutje aan te bieden. Um, dus dat gaat sowieso door. En daarnaast hebben we, uh, nou, zoals wij dat inderdaad noemen, city dressing. Om te beginnen, gewoon de dingen die wij... Hè. Zandvoort Marketing is uh, verantwoordelijk voor de City Dressing. Dat doen we in samenspraak met de gemeente Zandvoort. Dus wat wij uh, eigenlijk proberen te doen, is om Zandvoort in... Horen uh... ja, ja, <laughs> oh, uh, oh, jullie dat? Sorry. <laughs> dat wil ik wel. Uh, dus wat wij eigenlijk doen, is... Uh... ...voor zorgen dat Zandvoort aangekleed wordt. Nou, dat, we zijn al een klein beetje begonnen... ...maar we hadden natuurlijk 13 augustus... ...wat nog best belangrijk was om op, op te wachten. Dus op 13 augustus... Uh, 9 augustus zijn we begonnen met de eerste vlaggen... ...en vanaf 16 augustus... ...zijn we eigenlijk ja gaan zeggen... ...op alle dingen die in bestelling stonden. Omdat we wisten, oké... Okay, ...er komt publiek, dus we kunnen doorgaan. Maar wat is er voor de ondernemers in bestelling... ...in uh, gedachten? Nou, we, hebben, we, we zorgen eigenlijk dat Zandvoort zelf ook aangekleed wordt. Dus er komen, uh, behalve de vlaggen op alle ratonnen, zijn er nu tijdelijke vlaggenmasten. Um, wat over de boulevard komen ook tijdelijke vlaggenmasten in, in een soort van betonnen cubes. Er komen in het dorp, in de kerkzat, in de Haltestraat... Uh, wordt aangekleed met vlaggetjes oranje en zwart-wit geblokt en we hebben voor de ondernemers uh, hadden we een toolkit uh, uh, uitgewerkt met daarin um... nou, daar hebben we lang over nagedacht hoe kunnen we het nou zo vriendelijk mogelijk voor de ondernemers maken en ook uh, nou, dat het er ook nog hartstikke mooi uitziet dus wat we nu hebben gedaan is samen met de Zandvoortsbedrijf bedrijf meer Comedia hebben we aangeboden uh, en ook voor een heel groot gedeelte beschikbaar gemaakt door het innovatiefonds dat ondernemers... Uh, een raambestikking krijgen. Nou, wie er in Zandvoort heeft rondgelopen de afgelopen drie dagen... heeft gezien, heeft kunnen zien dat daar al mee begonnen is. Zo is het Zandvoort Museum al helemaal aangekleed. Het gemeentehuis is gisteren aangekleed. Maar ook de eerste winkels in de kerkstraat op de klein, zijn inmiddels bestikkerd. En dat is of met zwart-wit geblokt, of met oranje-wit geblokt... of een andere striping van het Zandvoort Beyond-logo. Het naam van uh -huh. het festival... Uh, we hebben vlaggenlijnen, maar die, die zijn nog niet geleverd. Dus die komen als het goed is maandag. Voor, ook voor de ondernemers binnen. Voor de strandpachters hebben we ook uh, vlaggenlijnen voor in de zaad binnen. En voor in de vlaggenmast buiten. Een zwart-wit geblokte banier. Dus het zwart-wit komt terug, maar dan in zo'n langwerpige banier. Uh, nou, uiteraard hè, het gemeentehuis. Uh, uh, uh, daar staan nu al in ieder geval drie vlaggenmasten voor. Maar daar Vanaf volgende week ook komt er een soort van, ja, wij noemen het dan een selfie spot. Uh, de grote 1, 2, 3 blokken. Dus daar kunnen mensen een foto op slash voor maken. Op het op de boulevard komt nog een heel mooi object, maar die ga ik nog niet verklappen. Maar dat wordt ook een hele mooie selfie spot. Um, wat vergeet ik? Ja, en natuurlijk, want dat wil jij vast weten. Want daar, daar, daar daar, Gert, daar ben je me al, al weken over aan het bellen en terecht, wat kunnen de bewoners doen? Ja. Ja, de, be de bewoners hebben we in ieder geval, uh, en dat is natuurlijk in Zandvoortal, dat hebben we gezien op andere momenten. Aangeboden uh, om de vlag uh, uit te aangeboden gevraagd om de vlag uit te hangen. Nou, die vlag als je die nog niet hebt, is nog te koop bij het Zandvoort Museum. En vanaf dinsdag, als het allemaal goed gaat met het leveren van de vlaggenlijnen... want dat is nog een beetje spannend op het moment. Ja. Maar in principe vanaf dinsdag zijn daar ook. Uh, vlaggenlijnen te bestellen van 6 meter lang, of te, te kopen van 6 meter, uh, in oranje en in zwart-wit geblokt. En dat oranje vinden we ook heel belangrijk om te benadrukken. Het is, hè, we worden als, uh, als Nederlands publiek, als de Sea of Orange uh, gezien, we willen er ook een beetje een EK-WK-sfeer van maken. Dus heb je thuis al versiering liggen voor wat je ook gebruikt als er een EK van WK in uh -huh. gewoon weer tevoorschijn, kan je gewoon gebruiken. De vlaggenlijnen die wij hebben besteld zijn allemaal van stof. Dat hebben we natuurlijk bewust gedaan. Dan zijn ze te, nog een keer te gebruiken. Maar, Volgend jaar uh, nog een keer. Ja, en dat is natuurlijk een, vanwege de duurzaamheid die we met z'n allen toch willen nastreven heel belangrijk geweest. Dus ja, die zijn ook van stof... Um, en er is toch bij, uh, bij de VV ook vanaf dinsdag een, een sticker te, te, te koop waar die je zelf bijvoorbeeld op je raam kan uh, plakken. Die kan je, kan je, ja, je in één strook doen, daar kan je stukken van knippen, ook zwart-wit geblok. Okay. Dus dan kunnen mensen ook thuis inderdaad, als ze dat leuk vinden, ja de boel aankleden. En alles is te koop oh. via het Zandvoort Museum, maar kunnen ze ook bij jullie terecht? Nou, VV Zandvoort is, is wij. Ja. <laughs> dus het is inderdaad in het Zandvoort Museum, maar het is bij VV Zandvoort. Ja, ondernemers kunnen inderdaad via ons uh, even een mailtje sturen. Mm -hmm. Maar de meesten zouden het inmiddels moeten weten. Uh, maar uh, bewoners kunnen bij de VVV, als het goed is vanaf dinsdag, uh, al deze bullen halen. En is dat niet gelukt, omdat het toch nog niet geleverd is... Dan, uh, dan zullen we in ieder geval vertellen wanneer we weten maandagochtend... of het gelukt is of niet, qua levering. En waar <laughs> kunnen we nog meer die dingen? Bij Bruna bijvoorbeeld? Of is het alleen met. Uh... Nee, we hebben het... Nee, we hebben het gewoon, ja. Zandvoort ah, okay. is gelukkig niet zo groot, dus het is gewoon... Uh, bij. Makkelijk week, te bereiken. Is zes dagen in de week geopend, dus dat uh, moet. Er... Moet lukken. Nou, het dorp moet er helemaal uitkomen te zien als een Grand prix festing. Uh, dat gaat ja, wel lukken, zeker? denk ik. Hoewel bij ons in de straat uh, kan het allemaal wat beter, geloof ik. Ja, ik woon in een Van Spijkstraat. Dus ik ben al heel trots op mijn, uh, mijn buurt. Die, die hangt uh, vol. De, de Brede Roderslaat ja. blijft wat achter, moet je zeggen. Ja, beteken. Brede ja, Mensen van de Brede Roderslaat. <lacht> nou, wij hebben hem wel hangen. gewoon oh, We een hele grote. Maar goed. Een briefje in de brieven willen doen. Doe mee. Ja doe mee. Ja. ja, doe mee. ja, doe mee inderdaad. Dat is een uh, duidelijke boodschap. En uh, nou, woon jij toevallig inderdaad op die straat waar ze het net over hadden, Albert-Jan. Ik zal niet uh, nog een keer die naam noemen van die straat. Ja. Want dan komen ze natuurlijk meteen allemaal opzoeken om een handtekening van je te krijgen. <lacht> Maar ja, hoe is het daar? Hangen er nog steeds heel veel vlaggen? Want het was toen ook voor een film die opgenomen werd? Klopt, ja, voor een promofilm. nee, dat, is, dat ziet er allemaal heel erg goed uit. Maar het kan natuurlijk altijd meer zijn. Maar ja, er waren ook van die, van die, van die vlaggetjes die je kon... Je kon, hebt die oranje vlaggetjes, die ken je wel. Hele lange meters en noem maar op. ja. Maar uh, ja, na, naarmate de, de, de dag van het Grand Prix dichterbij komt... Uh, stijgen die prijzen uh, naar, naar astronomische hoogtes. Kijk, kijk, dus, kijk. Dus, het zijn ondernemers, hè? Uh, dus uh, ja, ja, ja. Ja. dus uh, de menig een is er nog niet helemaal uit. Nee, maar je gaat wel wat doen, neem ik aan, ja, toch? Graag, ja, ik ook, uh, hoor. Dus, uh, Ramen ramen, deuren open, tv hard aan, noem maar op. Maar in ieder geval wel zo dat je geen geluidsoverlast gaat veroorzaken. Nee, nou ja, ik woon zelf op de Van Lennepweg en ik sprak van de week mijn buurvrouw. En die zegt, ja, jouw buurman Rob, die gaat flink, flink aan de gang. En uh, waarschijnlijk ga je het plantsoen niet meer terug herkennen wat op dit moment voor, voor de flat aanwezig is. Een beetje oranje zal dat waarschijnlijk gaan worden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. In ieder geval zijn de artikelen dus onder meer verkrijgbaar bij het Zandvoortsmuseum. Zo ook de oranje vlaggen en uiteraard de zwart-wit geblokte finish vlaggen. Zoals we die kennen van de autosport. En dan denk je van, hé, hey, wat klonk die Roy in één keer anders? Het was toch Lana Lemmers die ik net hoorde. Nou, Roy hebben we zometeen in het volgende uur. Want hij is daar zelf ook piraat namelijk. The girls Just One Van uh, van deze Cindy loper Maar wel een andere grote hit van haar. You're de time after time op de zondagmiddag bij CFM. Nogmaals een hele goede middag. Leuk dat je erbij bent. En we zijn al bijna aan het einde van het eerste uur van uh, dit uh, zondagmiddagprogramma. Maar niet gedrukt, zometeen naar het nieuws. En weer van 3 uh, uur, zijn Abidjan en ik. En nog twee uur lang tussen drie en vijf. Met uh, heel veel dingen. En ik ga waarschijnlijk ook nog even twee kaarten weggeven voor het reusrad. Kan je daar gratis in, dus... Blijf luisteren naar de zondagmiddag. Zie je Zandvoort, we zijn de 24 uur per dag op radio en TV. Thanks. But you can't